Het weer bewolkt. En af en toe breekt de zon door. Het blijft vanmiddag op de meeste plaatsen droog en het wordt 5 tot 9 graden. Morgen afwisselend wolken wat zon en kans op een enkele bui. En het wordt een paar graden warmer. Dit was het NOS China. AMWB verkeersinformatie op de A20 hoek van Holland Gouda staat in beide richtingen een file bij Rotterdam-Krooswijk van 2 kilometer. Dit is Radio 1. Opium, het cultuurmagazin van de Avro. Hans Smit. Goedemiddag, live vanuit het Grand Café van De Lamar in Amsterdam. Dit uur onder andere twee leden van het Ragazze-Kwartet, Roos Arnold en Annemijn Bergkotten. over het kwartet en over de plannen en wat ze allemaal gedaan hebben. Ze zijn net terug uit China bijvoorbeeld. Uh, ook Dana Lindsay aan tafel, die gaat een drietal films bespreken. Uh, even over de nieuwe wildernis. We het net in het journaal 600.000 kijkers. Dat, dat is echt ongelooflijk. Voor een natuurfilm, toch? dat verbaast me niets. Want nee? het is kijken naar een film alsof je in vier seizoenen, of in anderhalf uur door vier seizoenen kan lopen. Dus dat wil iedereen wel. Ja, ja nee, inderdaad. Dat wil iedereen wel. Ja, ik mis alleen het commentaar van bijvoorbeeld Richard Attenborough of zo. Dat had dat, dat helemaal afgemaakt. Nee, dat is beter. We, we kunnen zelf kijken toch? We hoeven oh. niet een oudere heer te hebben die ons vertelt wat we zien. Nee, goed. Ook aan tafel uh, is uh, Abou, uh, Ashi, uh, Hanna. Nou. Hani Abu Assad, filmer, hij heeft daar Omar gemaakt. Eerder maakte hij Paradise Now. En Omar is, is, is nu in de, in de Nederlandse bioscopen te zien. Uh, nog geen 600.000, denk ik. Nee, dat zal nee. het toch niet behalen, nee. Nee, hoor. Gaat het niet erin? Nee. Ik hoop het, maar ik denk dat het niet realistisch is. Nee, nou het is toch het... een aardhuisfilm. Ja, ja. Dat halen ze deze num nummers niet. Nee. We gaan het er straks over hebben. Uh, eerst even iets heel anders. We hadden al een uh, instituut, instituut waar de knapste koppen van Nederland uh, samenkomen. De Nederlandse Academie van Wetenschappen. Kortweg KNAW. Maar vanaf april komt er binnen die KNAW ook een Academie van Kunsten... waarin de meest vooraanstaande Nederlandse kunstenaars zitting gaan nemen... Wat gaat die academie doen en waarom moet er zo'n instituut voor de kunsten komen? Dat vraag ik aan Hans Klevers, die is voorzitter van de KNW. Meneer Klevers, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, waarom is dat? Een academie van kunsten. Nou, misschien moet ik uitleggen wat de academie van wetenschappen kan en doet. Wij, wij zijn de stem, het forum en het geweten van de wetenschap. Dat betekent dat we niet de universiteiten, de werkgevers, representeren... maar echt de professionals, de wetenschappers... De kunstenaars missen dat eigenlijk. Die hebben die stem niet. Dat uh, hebben we kunnen meemaken, denk ik, de afgelopen jaren... Met, met de forse bezuinigingen. De instituten en de fondsen konden wel wat zeggen, maar de echte individuele kunstenaar kon dat niet. Uh, dat is een van de redenen, denk ik, om, uh, om op dit moment eraan te denken. om zo'n zo academie van kunsten, van kunstenaars op te ja, richten. Ja, zou het ook kunnen betekenen dat die kunstenaars dan een, samen een soort vuist kunnen maken. in het, in het uh, ja, overleg met wellicht met uh, een met minister of zo? Bijvoorbeeld. De minister is overigens erg enthousiast, die steunt dit. Die financiert het zelfs uh, via de fondsen. Uh, ja, de, de Academie van Wetenschap is stem, forum en geweten. Forum betekent uh, in het Trippenhuis aan de Kloveniersburg... Al kunnen we allerlei soorten van bijeenkomsten organiseren. Dat ja. kan de Academie van Kunsten, die overigens onafhankelijk zal zijn van ons... ...kan het ook gaan doen. Geweten betekent ja, discussies over bijvoorbeeld autonomie van de kunst. Waar moet de kunst naartoe? De, uh, onderlinge discussies. Ja. En stem is de, het geluid naar buiten toe. Ja, want, want wilt u de kunst op deze manier ook enigszins uit het isolement halen? Uh, wat we uit de kunstenwereld horen is dat in ieder geval de status van zo'n academie erg aantrekkelijk is. Het maakt de kunst zichtbaar. Het geeft inderdaad status. Ja. Uh, en met name de boevenaars zelf uh, zijn nu aan het woord hiermee. Ja. Is het niet zo dat on, ongelimiteerd kunstenaars tot die academie kunnen toetreden? Hoeveel mensen had u in gedachten? Nou, we gaan het opzetten zoals de Academie van Wetenschappen. De start wordt het allermoeilijkst. Want we moeten beginnen met twintig van onze meest excellente kunstenaars uit, uit alle disciplines. Uh, op dit moment wordt er genomineerd vanuit de kunstenwereld. Er ja. is verzocht dat de Academie van Wetenschappen de eerste selectie aanbrengt. Maar we laten ons natuurlijk in souffleren door allerlei experts. Ja. De eerste twintig worden in, in januari en februari bekendgemaakt. En van dan af nemen we die het stokje over... en gaan zelf de academie verder vormgeven. Ja. Wie heeft u al gebeld met het verzoek of ze toe wilden treden? <laughs> Een beroemd Nederlands schrijver. Maar we doen niet op inschrijving. Het wordt echt via nominatie en jur jurering. Ja. ja. Maar Notenboom die voelde er niks voor. Die was het niet, nee. Nee, die was het niet. Nee, oh. nee, wij, wij werden zelf gebeld. Nee, dat oh. Nee. <laughs> Maar, maar noem nog eens even wat namen, want u ja, heeft vast wel een soort uh, eredivisie voor ogen. Het is een beetje een, het is een eredivisie natuurlijk. Het is een beetje een hete aardappel om nu namen te noemen. Het NRC suggereerde een aantal, maar wij zelf willen de, de nominatieprocedure toch echt helemaal open houden. En, en uh, langs deze weg echt de alle excellentste kunstenaars uh, proberen te vinden en te enthousiasmeren. Ja, wilt, wilt u ook jonge kunstenaars erbij uh, betrekken? Niet alleen uh, mensen die al een zekere leeftijd bereikt hebben? Ik denk dat we op dit moment zoeken voor de Academie van Kunsten naar inderdaad generatie van 50 er, 60, 60'ers. Ja. Maar we hebben een jonge Academie van Wetenschappen die buitengewoon succesvol is. Uh, onafhankelijk van ons ook. En die voelen ja. er heel veel voor om jonge kunstenaars aan hun organisatie toe te voegen. Ja, ja maar ik bedoel, ik heb hier de twee leden van het Ragazze-kwartet. Dat zijn jonge, jonge kunstenaars. Die willen vast ook wel toetreden tot die academie, toch dames? Ja hoor, ze knikken. <lacht> Als ze excellent zijn en ze worden genomineerd... dan kijken we er zeer serieus ze naar. Ze zijn heel excellent. Nou, Goed. Succes met de selectie. Ja, hartelijk dank. Dank u wel, Hans Klevers. Wel. Van de, de KNW was dat. Um, ga mee naar de live muziek. Hier staan ze weer. Zelstra met Pieter Nella. Hotel de botel, zoet, zout en steen. Richting de verte, Pieter Nella fietst alleen. Hotel de botel, in het monument. Slipt om met frietjes. Pieter Nella Italien. Hotel de Botel, richting Brijzandijk. Harteling veerboot, Pieter Nell, waar gaat het heen? Vertrokken met de noorderzon, Pieter Nella vraagt wanhopig waarom ze aan de reis begon. Pieter Nella zo verloren, wachtend voor de open brug, starend naar de dichte bomen, ze kan niet meer heen en niet terug. Bitter wel, zo verloren, hoe lang zal de reis nog zijn? Bitter wel, fietst krom gebogen, ver van huis buiten bereik, zwaar verzet, vol onvermogen, reis naar het einde van de dijk. De sluis moet open, de sluizen hebben groot gelijk. Pieter Nella, laat je beminnen, anders breekt geheid de dijk. Pieter Nella, laat het komen, maak een frisse nieuwe start. Pieter Nella, laat het stromen, ook al breekt jouw bange hart. vinden, jouw hart is als de afsluitdijk, die twee geliefden kan verbinden. Groot en sterk en vindingrijk, Pieter de wind zal draaien, je bent de koningin te rijk. De liefde zal jouw kant uitwaaien, daar aan het einde van de dijk. Pieter Nella was dat van, uh, Jeroen, van Zijlstra met uh, Jeroen Zijlstra. Uh, die zong Piet-Jan Kramer, wij op de piano... en de wiering gaat op de Bas en Jan Menu op de saxofoon. En Jeroen Zijlstra die was tijdens de laatste maten al onderweg hier naar de tafel... en zit hier inmiddels Pieter Nella, sliptong met Fried. Het gaat toch altijd weer over de zee hè, bij jou? Altijd. Ja, het gaat nooit over. Nee. Permanente inspiratiebron. Nou, het is ook de, de, de, de, de, de, de vreugde is er ook in gelegen... dat we een nieuwe saxofonist uh, hebben... Gevonden He, uh, in goeie. plaats van uh, Rutger Molenkamp, die ja. uh, helaas wegens MS heeft moeten afhaken, 2,5 jaar geleden. Ja. Dus we zijn weer terug in de oude sound van Zijlstra en dan komt dat zoutgehalte van zelf weer bovendrijven. <laughs> Trompet, sax, ja. zang en uh, die teksten. Die, uh, de voorstelling heet geen krimp en dat is ook alweer een heerlijke titel om toch weer een beetje terug te gaan naar je naar het verleden van. Ja, de krimp, dan denken wij ook weer aan de bezuinigingen... maar dat is niet de associatie die we daarbij ja, moeten hebben. Zeker. Ja, zeker. Ja? Ja, geen krimp is dan natuurlijk dan wel... De, het is een heerlijke constatering dat je lang genoeg bezig bent... om elke crisis uh, middels je eigen stroom aan gedachten en ideeën te tackelen. Zeg maar. Want het is een rauwe tijd natuurlijk. Hè? Het is ja. echt, uh, je moet het echt nog willen in deze tijd als dus je... Bijna 56 ben. En met je achtste cd. Het is echt uh, 2,5 jaar geleden. Of twee jaar geleden is er echt een, een klap gegeven. Op de cultuursfeer uh, in Nederland. En dat, ja. uh, dat merken wij aan alle kanten. Vandaar ook de titel. Geen ja. krimp. En wat houdt jou, wat houdt jou gaande? Wat, wat is de drijfveer? Waarom wil je zo graag? Gaat nou, toch lekker dat huisje in zit zitten man? Ja maar dan woon ik nog steeds lekker. Okay. <lacht> En dat is het, ja, eigenlijk ook gewoon de, de, het kraaienest van waar je, waar je ideeën... Kijk, je bent er toch een keer voor van zee gekomen. En ook daar in die tijd was het natuurlijk niet altijd uh, oremus... als het ging over veel vangen, weinig vangen. Dus je bent ook wel een klein beetje gewend om... Uh, om, om uh, ja, als het echt een tegenwind is, ten, om dat te tackelen. Ja. En ja, je bent uh, toen... Iedereen nog, de theaters nog vol zaten. Toen ben ik ook een keer van zee gekomen. Ook omdat je van binnen hoort van dat, je, dat je de verkeerde kant op bent gevaren. Zeg maar. Ik ben naar de stad gegaan. Ja. Nu is de, de, de, de omstandigheden zijn veel rauwer. Maar ja, het vertrouwen dat je de goede kant op bent gevaren, is er nog steeds. En wordt alleen maar duidelijker... omdat het door niemand anders wordt bevestigd dan nee. jezelf. Ja, dus gewoon volle kracht vooruit. Daar komt Absoluut. het op de ja, ja. Ja. Deze maand gestart met die theaterconcerten. Goede recensies gekregen, ook redelijk in ieder geval. Ja, nou, we, we wachten er nog even af. Ja. Ja. Ja? Wie nog? Ik denk Patrick van de Hanenberg. Volk Volkskant. Ja. Ziet je eruit of uh, zie je er tegenop? Geen krimp. <lacht> <lacht> en uh, komt er ook een nieuw album uh, met, met, met deze titel? Of? Ja, we zijn uh, uh, uh, middels uh, de nieuwe situatie zijn we aan het uh, uh, crowdfunden geslagen. Dus dat heet we in, in, in Zijlstra termen krimpfunden. En het is <lacht> hartstikke goed gegaan. Dus dat komt er kort maar krachtig op neer. Dat je je cd al gekocht hebt voordat die klaar is. Ja. En dat is natuurlijk een heerlijke geruststelling. Toen ga je de studio in en uh, financieel ben je gewoon niet afhankelijk van de eerste verkoop. Maar het is echt een vrij rustig. Dus, dus ja. dankzij de crisis hebben we een financieel in ieder geval... een list verzonnen om uh, vrij rustig, heerlijk in de Kerkstraat... In, uh, om die cd af te maken. Misschien net voor de kerst, maar waarschijnlijk wordt het gewoon januari. Krimpfunding. En als je mee krimpt, dan uh, krijg je die cd gratis. Zeker. Je kan een zetzeit bij je worden. Zonder Zijlstraat ben je nergens. <lacht> En dan krijg je de CD thuisgestuurd. Dat doen we dan wel voor je. Oké, okay, dan bel ik nog even dat jullie 1 december hier in de Lamar staan. Zaterdag 14 december in Schouwburg, campagne in Den Helder. En 6 februari in het voorjaar gaat de Band Zijlstra weer verder met het theaterconcert. Geen krip. Joen, dankjewel. Straks nog een keer: hè? nog een nummer. Alsjeblieft. Laarzen. Dankjewel ja het moet nog blijken of hij uh, het succes van zijn Golden Globe winnende... en Oscar-genomineerde Para Paradise Now kan evenaren met zijn nieuwe film Omar. Maar alles wijst erop dat de Palestijnse-Nederlandse regisseur... Hani Abu Assad weer een internationaal, uh, internationale hit te pakken heeft. In Cannes vonden ze zijn film over het lot van de Palestijnse jongens... in bezetgebied juryprijswaardig. Palestina koos de film om in te zenden voor de Oscars. En ook Madonna be uh, die beveelt de film warm aan... En niet te vergeten natuurlijk hier de recensies in Nederland. Want die zijn allemaal uh, het eens dat het vier sterren waard is, Omar. Je bent een blij mens. Of niet? Zeker, ja, zeker. Do, uh, niet, niet, in het, niet in het algemeen, maar blij nee? dat ik de film heb gemaakt. Ja, waarom niet in het algemeen? het algemeen? Nee, ga ik niet hier uh, mijn privéleven uh, uitleggen. Nee, nee, dat hoeft ook niet, hoor. Ja, um, is het, jij het heel, je hebt hier natuurlijk heel lang gewoond, Is, vind jij het ook extra belangrijk dat het in Nederland dat de film in Nederland goed ontvangen wordt? Of ja. Ja? Eh, ik voel het ook uh, hoe ik uh, mijn houding tegenover, uh, zeg maar de pers en mijn houding tegenover uh, de, de kranten. Dus ik, uh, ik bedoel, ik lees, ik lees niet alles, maar als ik het lees, dan uh, mijn, hart klopt, mijn hart klopt bij de Nederlandse kranten, meer dan bij andere klanten. Dus dan voel je dat dat iets voor je betekent. Ja. Daarna vier sterren. Jij ook toch? Ja, ik had beloofd dat ik vandaag helemaal niets met sterren zou doen... naar Oei. aanleiding van een stuk in de Volkskrant. Nee, de maar du uh, duidelijk. Wat ja. ik, ik heel goed vind aan de film, dat heb ik ook natuurlijk opgeschreven... is dat het en politiek uh, betekenisvol is... maar dat het ook een heel goed en enerverend gemaakte film is. Het begint al helemaal aan het begin als de hoofdpersoon Omar... over de scheidingsmuur in Israël heen wil klimmen. Ja. Maar dat geeft je als toeschouwer een soort gevoel van... oh jee, zou ja. ik dat ook kunnen of willen? Ja. Dus dat neemt je enorm mee ja. de film in. Ja, la laten we kort uh, schetsen waar de film over gaat, Hani uh, uh, uh, In Paradise Now vertel je het verhaal van twee zelfmoordterroristen. en in, uh, in de nieuwe film zien we drie Palestijnse jongens die proberen op te komen tegen de onderdrukking van het Israëlische leger. Ze schieten als een soort statement een Israëlische grenswacht dood. En vanaf dat moment zitten veiligheidsdiensten achter ze aan... en vooral achter Omar. En Omar wordt min of meer gedwongen om, ja, om te kiezen. En hij kiest er dan voor, om voor de Israëli's te werken. Maar hij kan eigenlijk niet anders. Ja, maar het gaat over meer dan dat hoor. Ja, ik, ik vind maar ik het gaat nou over wat liefde. Aan, en dan verwacht ik dat jij... Is verliefd op, <laughs> ja, hij is verliefd op Nadia. En hij probeert eigenlijk zijn liefde te redden. Dus de, de, de, waarom is die ook in het verzet gegaan? Omdat hij dacht dat hij Nadia kan verdienen dan. Dus het, alles wat hij doet uit, uit liefde voor Nadia. En het is eigenlijk een tragisch liefdesverhaal. Het is bijna alsof je naar, ik noem maar wat een, een Shakespeare-drama zit te kijken. Ja, de inspiratie waren Romeo en Juliette, Annex, Othello. Uh -huh. bedoel, dat waren de inspiraties toen ik begon te schrijven. Want dat meisje die hij graag zou willen veroveren... heeft ook een ander? Ja, ze kan, ze kan, ja is gewoon de strijd tussen uh, man op één vrouw... dat is altijd interessant. Ja, vind je die politieke kant van de zak? want dat is natuurlijk ook een politieke film, daar kom je niet aan. Vind je dat minder belangrijk om te noemen? Uh, Kijk, ik, ik vind de setting heel interessant, natuurlijk. En, maar, maar, ja, als filmmaker vind ik uh, al het belangrijkste is de film. En dan komt de politiek komt er daarna. Uh -huh. Maar ja, je ontkomt er natuurlijk niet aan. Ja. Het, is, het is een het is bezet gebied. Je hebt te maken met een bezetter die op een hele intimiderende manier met, uh, met de bevolking daar omgaat. Dus je ontkomt er niet aan ja, dat het ook een politieke uh, component heeft, toch? Uh, ik heb het geprobeerd te vermeden. Dus in de hele. Ik heb maar vier zinnetjes in de, die over politiek gaan in de film. En de rest heeft niks met politiek te maken. Ja, maar ik bedoel, al zeg je het niet. Maar de setting is natuurlijk. De setting, een politiek. ja, maar goed, uh, dat is mijn realiteit. Zou ik hmm. maar, zeggen. maar is dat niet ook wat de liefde Dana? veel uh, ingewikkelder maakt? Want als je gewoon hier op straat in Amsterdam, boemklats, verliefd wordt op iemand, dan ja, dan kan je meteen erachteraan rennen. Maar door de complicaties wordt de, word de situatie meer op de spits gedreven. En ik denk dat dat is wat, waardoor mensen zich identificeren met de problematiek. Ook hier in Amsterdam, of in Londen, of in Los Angeles. Voorkomen gelijk, eh, op zich. Maar eh, nogmaals, als filmmaker kijk je, naar de, kijk je gewoon naar de drama. Een voorbeeld. In elke liefdesverhaal, je hebt een obstakel... Eh, eh, en de buitenopstakel in Romeo en Juliet was de, de families die ruzies met elkaar hadden. Nou, je zocht in mijn liefdesverhaal een, een visuele obstakel. Nou, de muur is al het er eigenlijk in de werkelijkheid, in mijn werkelijkheid. Elke keer als ik het zie, uh -huh. dan word ik heel depressief. Alleen maar, naar, alleen maar kijken naar de muur. Maar op het moment dat ik aan het schrijven was en bedacht... dat de muur zou een fantastische beeld zijn voor... Het buiten obstakel, ik kreeg echt trilling. Dus snap je wat ik bedoel? Er is, als mens natuurlijk... Ik glijd ik, ik onder de bezetting. Maar als filmmaker vond ik... gewoon de bezetting als soort... gewoon prachtige... Eh, beelden om daar de drama... Eh, scherper te maken. Ja. Kun, kun je vrij uit uh, werken? Kun je, kon je vrij uit deze film maken? Dit keer ja. ja? Um, en Ik ben heel blij mee. Ik geloof omdat ze wisten dat ik in elke interview zou gevraagd worden... had je het moeilijk? Dus uh, nu hoef ik niet te vertellen dat ik het moeilijk had. Ze zijn heel blij en ik ben blijer. Eindelijk kan ik gewoon vrijwerken. Ja, maar die, die muur bijvoorbeeld, die, die mag je, je mag hem wel in beeld brengen... maar je mag niet uh, uh, daadwerkelijk over de muur heen klimmen, toch? Nee, we mochten tot een bepaalde hoogte klimmen. En daarboven werd het gevaar daarboven werd het, gevaarlijk. werd het gevaarlijk en zeiden ze ook dat dat niet kan... Uh, en toen hebben wij de laatste meter gewoon ergens anders gebouwd. En dan de camera zo omlaag. En dan denk je dat die overheen gaat. Maar eigenlijk, het is een fake muur ergens anders. Ja, maar dat, hoef ik niet, dat moet ik niet verklappen eigenlijk. Dan ga... Ja, maar dat de zie je ook daar... helemaal niet. Als je nee, naar die je film kijkt, vergeet je dat nee. meteen weer. Nee, nee precies. De, de, de. Oh, heb, heb je ook uit eigen ervaringen geput overigens? Ja, niet. Wat betreft het klimaat over die muur wellicht, maar wel... Dat, dat liefdesverhaal en die strijden. Ja, ja. ja? Bijna al. Er komt heel veel van verhalen die ik heb gehoord, die ik heb meegemaakt, die ik heb gelezen. Het einde heb ik het in de krant gelezen. Uh, vond ik ook een prachtig einde eigenlijk. Uh, Zullen we dat maar niet Dat het zo echt is. Nee, nee, we gaan het niet verklappen. Maar uh, ook, ik, ik, ik wil, kijk, de, de, de taak van de bezitter is om de samenleving in paranoia te brengen. Waarom? Omdat dan kan je jezelf beklemmen. Dan, hoef je, dan ga je niks meer doen. Ja. Omdat je denkt dat ze overal zijn. Dat ze alles weten. Dat is de taak van de bezetter. Daar heb ik ook onder geleden. Ik ben in een familie opgegroeid... waar ik altijd word gewaarschuwd... Pas op, zeg maar niet alles tegen iedereen. Dan weet je niet, misschien werkt hij in de geheime, voor de geheime dienst. Dus ik, je bent opgegroeid in de paranoiagevoel. Nou, in de liefde heb ik heel veel uitgeput. Van, van mijn eigen onzekerheid tegenover de liefde. Dus heel veel... Ik heb het zelf geschreven. Dus vanzelfsprekend wordt heel veel van mijzelf... binnen be, uh, in de script uh, ingezet. Ja, nou, nou gaf Paradise nou destijds... Gaf, uh, uh... Een, een soort entree in, in, uh, in Hollywood. Je, je had daar bijna voet aan de grond. Het is niet helemaal gelukt. Nee, heerlijk. <laughs> Ja, Nou ja, dat zeg je. Nou, met, met deze film heb je toen kans dat ze weer gaan roepen van... Uh, oké, okay, uh, nu, uh, nu gaan we je echt een, een enorme deal aanbieden. Ga je daarop in dan, denk je? Uh, maar niet met hetzelfde... Ja, maar niet met hetzelfde fouten. Kijk, mijn fouten waren... ik was waarschijnlijk uh, leek. Uh, ik wist niks van het systeem... En alles wat, wat, kijk, als je honger hebt en je, heeft, je hebt heel veel eten op tafel... dan ga je van alles eten en dan heb je daarna buikpijn. Ja? Ja. Nu weet ik van, nou, ik hou van sushi en ik eet alleen maar sushi. Dus ga ik geen fout maken om alles op mijn bord heen te halen. Dus rustig aan. Rustig aan, alles goede op... beslissingen maken. Een voorbeeld bijvoorbeeld. Er wordt een film aangeboden met Robert De Niro. En ik zat met Robert De Nero aan tafel een uur lang... Maar die eerste tien minuten zei hij tegen mij... dus als je met Robert De Nero aan tafel zit... dan moet je uitleggen hoe je de film ziet... om hem te overtuigen dat hij aan mij doet, toch? Ja. ja. Dus het is andersom. Hè? Dus normaal gesproken moet een acteur moet aan een regisseur uitleggen... dat hij goed is. Nou, in Amerika is het andersom, maar goed. Na vijf minuten zei hij tegen mij... Maak me geen zorgen, ik ga de film maken... Dus je hoeft je je niets uit te leggen. Ik ga toch de film maken op voorwaarden... als jouw producent Midnight Express 2 maakt. Dus ik was gewoon teleurgesteld. Ik dacht van, wauw. Dus je wil het gewoon niet maken voor... Omdat je zo je, eh, nee, dat je met op voorwaarden. Ja, ja van op, op commerciële voorwaarden. Ja. Dus hij wil, daar eh, gaat hij waarschijnlijk 20 miljoen dollar verdienen. Dus hm. dat... En ik ging naar de producent en ik zei, ik wil gewoon ik wil met hem niet werken. En iedereen dacht, wat? wat? Je gaat niet met Robert De Niro werken. Maar nee, je jij... gaat niet met Robert De Nero werken. Ik heb eerder met uh, Mickey Rock gewerkt. Ja. En dat was een ramp. Dat was dus, ik bedoel, het was echt een ramp. De man kwam dronken op de set. kende zijn teksten Die, niet, toch? De kinderen zijn teksten niet. Ja. Die wilden niet... Uh, uh, op de set zijn als hij niet... Een, de camera op hem. Dus de acteur moet tegen een, uh, moet tegen een lamp spelen. Dat was... tegen acteur. Dat was gewoon een genant ja. beledigende gedrag. Beetje. Dus ik wist nu, ja. van het namen interesseren mij niet. Ik wil gewoon weten dat de acteur die aan mij werkt, gewoon gepassioneerd is over de script en mij. Ja. Ga maar lekker niet. Doe, no, doe het gewoon nee, niet. ik heb een, een Nederlands project nu. Oké, okay, gelukkig. <laughs> oh, ik ga een Nederlandse project ontwikkelen. Ja, met Thomas Roos. Oh. Ja, het, uh, gisteren hebben wij kort gesproken. Maar ik denk dat het doorgaat. Ik wil gewoon eigenlijk het verhaal van Willem van Oranje verfilmen. Oké, okay, Willem van Oranje, ja. Thomas Roos scenario, regie, Hani Abu Asad ja. gaat, gaat er komen. Die film gaat er komen. Gaat er, absoluut. Goed, nou, dat is mooi om te horen. Dank je wel voor dit gesprek. En Omar is echt een prachtige film. Ga die zien in de bioscoop. Ga je was Dank je wel. Um, dan iets heel anders. De virtuele vitrine. Kunstenaars over hun bijzondere band met dat, dat ene. Deze week... Mijn naam is Rick de Leeuw. Zanger. Zanger, inderdaad. En als zodanig vader van een kersverse cd. Ik zit op de trap en luister naar de radio. Er klinkt een mooi en triestig lied. Ongetwijfeld afkomstig van beter als, de titel van het nieuwe album van Rick de Leeuw. En de titel roept nogal wat vragen op. Er zijn veel mensen die op mij afkomen en zeggen: het is toch beter dan? Maar beter als eigenlijk voor mij is het: uh, het is beter als het goed gaat. Het is, het, ik ben beter als zanger dan als boomschirurg. Er, zit er zitten heel veel kanten aan beter als en ik denk dat ik nu misschien wel uh, op mijn best ben. Zo, nou ja, geloof je jezelf is nooit weg. Het eerste soloalbum is in ieder geval een feit. Het is inderdaad mijn eerste soloalbum. Ik heb daar 52 jaar lang, heb ik mezelf erop voorbereid. Dus dat, uh, dat tekent ongeveer de kwaliteit. <lacht> Ja, dus je moet het terug in de keks als twintig jaar voorbereiding zien. En de honderden optredens met Jan Houtenkiet in het theater als een, een tweede stap. En nu ben ik eindelijk rijp voor het grote werk. Het begint opnieuw. Vanaf januari gaat Rick met zijn Beter Als Tour op pad door Nederland en België. En uit België komt ook zijn bijdrage aan de virtuele vitrine. Ik heb een boekkast met, uh, waar ik men, een groot deel van mijn verleden zich in... Bevind. En ik heb gekozen voor een, voor een boek waar ik met heel veel plezier uh, lang aan gewerkt heb. Het is uh, een lang en groot indrukwekkend gedicht. Geschreven in 1511. Dus meer dan vijf, 500 jaar geleden inmiddels. En het gaat over de sneeuwpoppententoonstelling in Brussel. Een sneeuwpoppententoonstelling? Inderdaad. In 1511, in, in, in het begin van een kleine ijstijd, zoals dat genoemd werd... De, ging de bevolking van Brussel sneeuwpoppen maken. En dan niet van die twee bollen op elkaar rollen... en een wortel erin en klaar en de volgende. Nee, ze gingen echt voorstellingen euh, boetseren van sneeuw. Toen op enig moment de dooi inviel... zei Jan Smeeker, de stadsdichter van Brussel... die had je toen ook al, dacht Smeeker bij zichzelf... ik moet dat noteren voordat het weg is. Dus hij beschreef al die... Uh, die, die sneeuwpoppen. In een gedicht. Het sneeuwpoppengedicht van Jan Smeken. En dat gedicht is bewaard gebleven. En dat heb ik vertaald van het, van het Middel-Nederlands, wat hij schreef in, in, in 1511. naar het Moderne Nederlands van ons van vandaag. En tijdens dat schrijven heb ik dat gedicht terug opgepoetst. En door het oppoetsen kwam ook de persoon smeken dichterbij. Dus gaandeweg dat schrijven werd Jan Smeeken iemand die ik leerde kennen. En dat hij misschien, als hij nu had geleefd, dat hij in onze kring zich had begeven. Dus dat, eigenlijk is dat een, een, een geestesverwant die in het begin van de 16e eeuw in Brussel... dat deed wat ik nu met alle graagte hier vandaag doe. En die Jan Smeeken, dat is dus een vriend geworden. Een vriend in de 16e eeuw. En dat prijst mij tot een gelukkig mens. Als je het gedicht wil lezen of het hele, hele boek wil bekijken... ga dan naar opium.avro.nl ja, of naar Facebook of naar YouTube, want daar staan alle filmpjes van de virtuele vitrine achter elkaar. En volgende week in deze rubriek, uh, de uh, acteur van Toneuk Amsterdam, Roland Fernhout. Uh, straks na het journaal van half vier, Roze Arnold en Annemijn Bergkotten van het in En Dana Linsen met nieuwe films. Maar eerst dat nieuws met Jeroen Chipkema. Dit is Radio 1. Het NOS Journaal. Henk Krol wil terug in de politiek. De voormalige fractievoorzitter van 50+ plus ambieert bij de nieuwe Tweede Kamerverkiezingen opnieuw een plek op de lijst. Bij Omroep Brabant zei Krol dat er weer gesprekken lopen met de partij. Als het doorgaat, mogen ze hem wat Krol betreft onderaan de lijst zetten, waarna iedereen zelf kan bepalen of hij nog vertrouwen geniet.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 Dat waren de hoofdpunten. Dit is Opium. Verliefd op Ibiza en uh, die uh, film van de natuur. Toch een heel ander uh, andere soort, uh, Dana Linsen. Hè? Toch nou, natuur anders, hè? en verliefd op Ibiza. Ik weet het niet. Bloemetjes <laughs> en bijtjes. Dus allemaal eenpontnat. Nou, ja, precies. Goed, zo dadelijk uh, de, de films. Maar even, heb jij een, een culturele tip? Iets anders gezien, gelezen, gehoord? Ik heb The Circle van Dave Eggers gelezen. En ik weet niet hoe vaak dat al is genoemd. maar Ik ben Hier echt een, een nee. leesmonster. Dus ik lees altijd in de trein. Ik lees al drie boeken per week. Maar ik geloof dat ik dit stiekem een van de beste boeken van de afgelopen vijf jaar vind. Ook voor social media. Hè? 1984 voor de sociale mediageneratie. Het is natuurlijk gewoon een genreboek. Want hoeveel variaties op 1984 kan je schrijven. Maar ik vond het geestig en Spannend en ook super herkenbaar. Zodra je dat uit hebt, dan denk je bij elke keer dat je je smartphone weer tevoorschijn pakt. Oh jee. Dus ik zou dat echt aan ja, iedereen aanraden. De cirkel van tv Heb je inmiddels je Facebook-account ook opgezegd of dat niet? <coughs> Nog dat, niet. Dat niet. Goed, dan Annemijn Bergkotten van Dragasik Word. Weet jij een tip? Ja, ik heb een tip. Uh, volgende week, aanstaande vrijdag 29 november, zingt Veelowski in het Concertgebouw. En als ik zelf niet had moeten spelen, had ik daar heel graag naartoe geweest. Zij schrijft echt mooie liedjes en dus ze heeft mooie muzikanten meegenomen. Dus volgens mij wordt dat gewoon een hele gevarieerde avond Veel In het concertgebouw, ja. 29 november. En dan, uh, Rosa Arnold, jij nog een tip? Ik heb de tip uh, Ghost Track van Leina Rubana Dansgroep... Uh, een uh, groep die wij ook wel een beetje zo altijd volgen. En uh, waarvan we fan zijn. En zij hebben een heel, uh, hele bijzondere voorstelling gemaakt... met Indonesische dansers uh, en Gamelan Orkest. Uh, is geloof ik al een reprise. En hij schijnt uh, heel goed te zijn ontvangen. En hij speelt nu nog in Rotterdam, Tilburg, Eindhoven, Hengelo en Den Haag. La, gaat dat zien, Leinen en Rubana. Goed, dank jullie wel. Straks gaan we het uitgebreid over jullie uh, kwartet hebben. Maar eerst uh, iets uh, anders, hè? Oké. Okay.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 Ja, ze belooft ons al hoge toppen en diepe dalen in, het, in, de, in de herkenningsmelodie. Uh, heb je dat deze week ook, Dana Linsen? Ik vind het een hele goede filmweek. Itva is uh, aan de gang, dus daar is, uh, is heel veel uh, te zien. Ik ben heel erg veel bezig geweest daar... met het uh, werk van de uh, Cambodjaanse filmmaker Pan die daar gast van het jaar is en een top 10 heeft samengesteld. En die eigenlijk zijn levenswerk ervan heeft gemaakt... om de jaren van de Rode Kmer... Um, in documentaires te vatten. En mm -hmm. hij heeft zijn laatste film, The Missing Picture... beschrijft eigenlijk zijn autobiografie... hoe hij als dertienjarige jongen uh, uit Phnom Penh... werd uh, verplaatst naar een werkkamp op het platteland. En uh, nou ja, zijn tienerjaren daar moest doorbrengen... Ja. terwijl het ene na het andere familielid uh, overleed. De kill dat... Killing Fields, maar dan uh, documentaire. Ja, en dan, uh, omdat er geen beeldmateriaal meer is... behalve wat propagandafilms die zijn overgebleven... heeft hij met behulp van kleipoppetjes is uh, die, die geschiedenis uh, als het ware weer een nieuw leven ingeblazen en die film komt op een gegeven moment ook in de Nederlandse bioscopen maar ik zou iedereen aanraden om hem nu te gaan zien en meer werk van hem, ja. want uh, het, is een, het is een wereld die wij niet kennen, dus voor ons in Europa is het ook een soort missing picture mm -hmm. en um, tegelijkertijd de, de, de, de rustige en beheerste en soms bijna poëtische manier waarop hij op zijn eigen leven en zijn eigen jeugd Teruggrijpt, vond ik zeer aangrijpend. Hij heet Riti Pan, Cambodjaans filmmaker. En die film waar je het over hebt, die heet The Missing Picture, Limage Mancante. Uh, nog een ander hoogtepunt van het Iets van. We moeten het natuurlijk ook nog even over de openingsfilm hebben, want dat is, dat is een vergelijkbare film die. Return to Homs is uh, een film die gemaakt is... door uh, anti-Assad-opstandelingen in Syrië uh, de afgelopen drie jaar. En uh, gewoon een film van binnenuit. Die heeft, dat is een film, maar hij is ook al propaganda genoemd... of anti-Assad-propaganda. Er is een hele discussie omheen. Want die film die doet alles wat Ritipan niet doet. Namelijk geen afstand nemen. Maar dat werkt natuurlijk ook heel goed. Want het zijn beelden die je nooit op het journaal zult zien. Mm. Um, mensen die uh, binnen meter van de camera ziet sterven. Dus dat is ook weer een andere kijk op de, op de werkelijkheid. En dat vind ik zo bijzonder aan zo'n documentaire festival Dat je ook al die verschillende manieren om, uh, om over de wereld uh, na te denken. Om die te laten zien. Ja, ja. Dat je die binnen één week tijd uh, tot je kunt nemen. Ja, Return to Homes van uh, Talai Derki. De openingsfilm ook nog te zien. Straks gaan we het overigens nog even over 20 Feet to Stardom. Uh, de film uh, over background. Achtergrondzangeressen. Maar dat doen we na vieren. Uh, dan de, de Hunger Games. Catching Fire. Ja, ik dat dus is eigenlijk. Uh, Oké, okay, nou dan. Dat, is echt, dat vind ik ook echt iets wat je moet inhalen. Het is op een, uh, op een boekenserie. gebaseerd van Suzanne Collins. Uh, young adult literatuur heet dat. Maar dat kan je natuurlijk. tot, uh, tot de kindertijd uit je grijze haren is verdwenen. blijven lezen. Het is ook zo'n 1984-achtig. Uh, post dystopisch... hoe je dat allemaal wow. met mooie woorden wil opschrijven... negatief uh, toekomstbeeld. Mm -hmm. een, uh, een, uh, een, een dictatuur... waar brood en spelen... de Romeinen hadden het al uitgevonden... Uh, zo'n beetje uh, het belangrijkste in het leven zijn. En via spelen, hongerspelen... waarin mensen uit alle provincies van het land... tegen elkaar moeten vechten op leven en dood. Groot mediaspectakel. Uh, wordt, uh, wordt de rust in de samenleving bewaard. En de Volgt een, uh, een meisje uit een uh, arm mijnwerkersdistrict. En in de eerste film zagen we haar de eerste hongerspelen winnen. En uh, natuurlijk samen met de jongen van wie ze hield. En nu gaat het voor, grimmiger, rauwiger. Voor, uh, voor young adult of dat tienerpubliek uh, zeer, uh, zeer heftig gemaakt. Maar ik heb hem gisteren in een zaal vol met meisjes van 13, 14, 15, 16... en ook heel veel jongens van die leeftijd gezien. En dat was, een, was heel leuk, want meestal als journalist zit je altijd in zo'n zo zaal. En dan zit iedereen te zwijgen. En hier werd echt gereageerd. Bijna alsof je in zo'n Romeinse arena zit. Er werd gejoeld, gepraat, geroepen. En het, het leefde enorm. Het kwam aan. Dat we zijn we... natuurlijk ook goede dilemma's. Ja, we hebben het geluid van de, van de trailer. Dus van het voorfilmpje, zou ik maar zeggen. Dat is altijd leuk om te zien. En het is ook heel vet aangezet. Laat maar People to fight. I'm staying here. They fought very hard in the games, Everding. But they were games like to be in a real war. Imagine thousands of your people dead, your loved ones gone. Nou, ik hoop Wat dat, dat uw en spelers bas er nog Precies, in zitten. Want die flabberen nu. Ja, horen wij daar niet de stem van Donald Sutherland ook? Precies, die speelt de, de perfide uh, premier Snow. Die, uh, die sadistisch geniet van, uh, van al dat, uh, die ellende. Maar goed, nu zeg ik het al misschien met een te verlekkerde stem. Ja. De film laat natuurlijk ook zien dat geweld gewoon niet leuk is. Nee, dus je kijkt ernaar en je vermaakt je... En het is niet leuk. Maar voor 90 minuten is en het misschien wel we leuk. En nu krijgen we nog... Nou, het oh. is wel meer dan 90 minuten. Oh. En we krijgen oh. nog twee delen. Want zoals dat tegenwoordig oh. gaat met films... Het slotdeel, de grote... Conclusie waarin de wereld wel of niet gered en omvergeworpen gaat worden. Het wordt, wordt nog spannend. Krijgen we, ja. moeten we nog twee jaar moeten we ontwaken. Roe zijn en is dit een soort film wat jullie die aan jullie aanspreekt of uh, toch maar niet? Nee, nee, nee, nee, nee. nee. nee. Ik vind dat het. Ja, ik <laughs> weet niet. Dus, dus, dus, ik hoor wel echt een soort enthousiasme en uh, hm? ja, nou, ik ben toch wel nieuwsgierig. Oké, okay, ja. goed. het ja. laatste die we gaan bespreken: <laughs> mannenharten van Mark de Kloe. Ja, zo gaan we langzamerhand van politiek en tienermeisjes. Gaan we naar mannen in de war? die... Die pedalen. Daar zijn we gepakt uh, er één Nee, helemaal oh. niet. Want als er één regisseur in Nederland is... die met de liefde overweg kan... dan is het wel Mark de Clou. Dat heeft hij in al zijn films... van de korte boy-meet-girl-stories laten zien tot uh, lange speelfilms, zoals Het Leven Uit een Dag of uh, Shocking Blue. En uh, Mannenhart is eigenlijk een beetje een omgekeerde romantische comedie. Want nu zijn de mannen zijn allemaal romantisch en vertwijfeld. En de enige plek waar ze man kunnen zijn is in de sportschool. En hun vrouwen die weten allemaal heel goed wat ze willen. Dus het is een, het is een omgedraaid uh, verhaal, mozaïek in Amsterdam. Het is natuurlijk allemaal heel luchtig en, en vlinderig. Maar daar zitten ook... Allerlei hele kleine pareltjes van momenten... waarop de zon door de wolken heen breekt. Maar eigenlijk vind ik stiekem het allermooiste. Want het is natuurlijk een hele heteroseksuele film. Maar dan heb je Barry Atsma als zo'n soort rondneukende DJ. En die schrijft nummers voor Charmezanger... gespeeld door John van Eert. En eigenlijk wat er tussen die twee mannen ontstaat of niet ontstaat... daar zou ik ook stiekem wel een hele film over willen zien. Dus dit is zo'n verzoekje aan Mark de Clou. spin-off. Nog een, keer, nog een keer het kunstje doen. Maar, maar je wil geen sterren geven, dat ga je toch ook niet doen. Nou, toch? volgens mij, iedereen die van romantische comedies houdt en ergens tussen Smoor Verliefd en Zoof die eraan gaat komen. is dit een hele, is dit een hele mooie, uh, uh, oudejaarsfilm. Een mooie oudejaarsfilm. Mooie oudejaarsfilm. Mannenharten. Die gaat uh, van Mark de Kloep met Barry Atma, Hadwig Minnis, Daan Schuurmans, Katje hebben en Georgina van Baan. gaat donderdag draaien in de Nederlandse bioscoop. Dankjewel en tot uh, de volgende, volgende gelegenheid. Ga wij naar de live muziek voor de laatste keer staan ze hier in Opium Zelstra met Laarzen. Zeker als snijden langs de Mogerdijk. Bieren spitten op het lege wat. Met je rubberlaarzen in het slijk, wat heb ik lang mijn laarzen aan gehad? soppend op het spiegelgladde dek, drogend in het veilige kombuis, zeulend. Met de kisten in het ruim Zee vast, ondanks school, als zijn huis Hier ben ik thuis, Mathilde Daar, Mathilde Waar, Mathilde Alles sporen, al mijn dromen, mijn gedachten Samen komen daar Mathilde Waar Mathilde Zee groeit en bloeit dankzij het zout Ik ben niet tegen zoveel zout bestand de stad is mij van liever lever vertrouwd, al word ik steeds door zeepijn overmand. De muze trekt een zichtbaar modderspoor vanaf het wat naar de gevonden stad. De kotter blijft mijn ruige zet Mijn laarzen staan in mokken op de mat. Hier ben ik thuis, Matilde, ja, Matilde, mijn. Daar Mathilde, waar Mathilde, ik kan blijven gaan en staan. Laarze, dat was Zijlstra. Het uh, ragazze Quartet heeft een uh, topjaar. Goed ontvangen debuut-cd, uh, Viver getiteld. Op Oerol werd de voorstelling Home Sweet Home een van de knallers. Ze zijn net terug van een uh, tournee door China. En als klap op de vuurpijl of kerst op de taart krijgt het ragazze Quartet Volgende week, ja, vond ik zelf ook wel leuk. Uh, volgende week de prestigieuze kerstjesprijs 2013. Het is een prijs voor uitzonderlijk talent in de Nederlandse Kamermuziek. En hierin op je met de gastviolisten violisten Rosa Arnold en Annemijn Bergkotten. Uh, Annemijn, jij speelt de altviol, alt hè? Ja. ja. jij bent, uh, Rosa, jij bent de primarius, de, ja, de eerste zoals de violist. Zoals dat dan heet. Zoals ja. dat heet, ja. Het is, is ook duidelijk een soort... Uh, uh, uh, ja, uh, mate van belangrijkheid. Of uh, zie ik dat verkeerd? Nou, we zijn een heel democratisch <lacht> kwartet. <lacht> dus nee, hoor ja, is even belangrijk. Ja, toch ja, ja. Ja, ja. Nou, wel. Ik begrijp wel dat jullie een soort uh, rolverdeling hebben. Want, want uh, Annemijn, jij bent ook een beetje de bibliothecaresse van de Ja, ik we gisteren weer uren in de kopjes opgestaan <lacht> om te kopiëren. En ja. Annemijn is <lacht> grote kwaliteit ja, kopieën maken. En Rosa is min of meer de, de vrouw die voor de PR zorgt. Uh, ja, dat doe ik. En ik ben algemeen aanspreekpunt. Zo hebben ja, want we zijn ook echt. Ons eigen bedrijfje met z'n vieren. En er moet zoveel gebeuren naast uh, hele mooie muziek maken. Dus we hebben maar even een rolverdeling gemaakt. Uh, zodat het al, om dat allemaal in goede banen te leiden. Ja, ja. Goed. Mooi verdeeld. De, de kerstjesprijs. Uh, wist je van het bestaan of van de kerstjesprijs? Ja. We kenden het fonds al. We wisten van het bestaan. Uh, we wisten ook dat er ieder jaar dus die prijs wordt uitgereikt. En dan hoop je natuurlijk wel... zal die op een dag naar ons gaan... Maar toch was het zo'n geweldig grote verrassing... dat wij hem dit jaar krijgen. Ja, genoemd naar Anton Kersjes, hè, de, de dirigent. dirigent. Ja, ja. Ja. 50.000 euro? Ja. Man, een hoop geld, zeg. Ja. Ja, wat, wat, wat, ja, wat moet je ermee? Nou, dat is zo op. Ja? Zijn er bepaalde uh, restricties dat je het ergens aan moet besteden? of kun je nou, het ook gaat groot allemaal in overleg met, met het fonds natuurlijk. En we hebben een, een, wel een plan geschreven van tevoren waar we het, weet je, waar we het aan zouden willen besteden. Mm -hmm. Dus nou ja, dat gaan we nu allemaal een beetje in werking stellen. Je zou bijvoorbeeld een hele mooie compositieopdracht kunnen geven, natuurlijk. Nou, bijvoorbeeld. Ja. bijvoorbeeld. Aan wie? Ja. die? Ja. Uh, we zijn in gesprek met iemand, maar dat we houden we nog even voor ons. Dat is, uh, maar Philip Glass gaat het wel doen. <lacht> Goeie grap. Okay, goed. Schets, maar, schets ons even de, de, de plek die jullie innemen en hoe je jezelf ziet. Het Ragazze Quartet. Wat is het voor Quartet Rosa? Um, nou, we zijn een klassiek strijkkwartet. Uh, klassieke muziek is onze basis. Maar uh, wat wij heel interessant vinden om te doen... is om te kijken hoe je die klassieke muziek dan brengt. Dus dat kan in een heel normaal concert, maar ook binnen muziektheatervoorstelling... of in een dansvoorstelling, of met een mooi lichtontwerp... Uh, uh, dat wij er bijzonder uitzien. Nou ja, Er is van alles mogelijk in een huiskamer, in het concertgebouw, op locatie. Uh, wij, ja, wij, willen, uh, wij vinden dat heel verfrissend om die muziek uh, binnen andere contexten te plaatsen. En zo uh, krijgt de muziek dan automatisch ook uh, soms een andere lading... Of andere betekenis. Ja. Uh, dus dat is wat wij doen. Uh, en dat betekent niet dat we alleen maar uh, op ons kop staan in, uh, in een duimpan, Maar um, ook dat we uh, het heel fijn vinden om gewone concerten te geven. Maar daarin willen we wel altijd dat mensen naar huis gaan en denken... Wow, wat ik... Wat, wat heb ik toch een bijzondere avond gehad. En ja. die gaat me nog heel lang bijblijven. Kortom, meerdere podia waarop jullie je bewegen. Laten we even naar die cd bijvoorbeeld. Die in het voorjaar is uitgekomen. Met uh, Schubert, de Totten das Maar ook het kwintekwartet van Haydn. Laten we daarvan een stukje laten horen. Zonder dit, hè? Maar goed, vanaf januari zitten wij op Radio 4... en dan gaan we een veel langer stuk laten ja. horen... maar nu nog op Radio 1 houden we het een beetje beperkt. Uh, uh, uh, de recensies, want uh, dat is altijd leuk om even te laten horen... Uh, de, de recensenten waren enthousiast. Een citaat, dit is volwassen strijkkwartetsspel... vol eigenheid, intens muzikaal, met een sonoriteit... die wordt gezocht in pure zuiverheid, niet in opgepoetst vibrato. Zo meldde de telegraaf vier sterren krijg je dan voor zo'n cd... dan sta je te juichen uh, op het kantoor, of... Uh, ja, welk kantoor. Ja, je staat wel echt te juichen. Maar je gaat natuurlijk ook meteen ook weer door... om te zorgen dat de volgende plaat en het volgende concert nog weer beter is. Mm -hmm. Uh, het is altijd spannend wat iedereen ervan vindt. Maar ja. dit is wel gewoon heel fijn om ja, de, de, dat zo te horen. Er werd ook opgemerkt dat uh, dat stuk van Schubert... De Totum das Metien, dat is een kwartet wat, ja, waar gerijpte muzikanten <laughs> zich met ja. heel veel uh, uh, reserve aan wagen. Ja. En jullie hebben het toch maar gewaagd om dat als redelijk beginnend uh, kwartet um dat te doen. Maar ja, daar waren we het ook nog niet helemaal over eens in het begin... Maar uh, Channel Classics die zei meteen: Nou, dat zou ik. Die had dit, uh, een concert van ons gehoord waarop we dat speelden. En die wilde dat eigenlijk meteen gaan opnemen. Ja. En toen. En ik hadden van tevoren ja. gezegd. Uh, stel nou dat uh, Jared Sachs naar de hand naar ons uh, toe komt en zegt: Die Schubert wil ik doen. ha. ha, ha, ha, ha nou ja. wij allemaal. Nou, dat zal echt wel niet. En toen zei hij dat gewoon. Wie, wie was dat? Uh, dat is de, de directeur van het label Channel uh, Classics. Ja. Uh, en toen vroeg hij dat dus wel. En uh, wij, wij dachten eerst, oh, hè, maar hè, zijn we dan niet toch een beetje te jong? En is dat niet te moeilijk? En onze, de, onze debuutse plaat. En... Ja. Maar toen dachten we, ja, wij vinden het eigenlijk zo'n geweldig stuk. En het ligt ons uh, daardoor ook uh, om het te spelen... Ja, fuck it gewoon. Nee, ja. Ook al zijn we te jong, we gaan het gewoon doen. Ja. En uh, ja, gewoon erop of eronder. Ja, heel goed ontvangen. Dan net die uh, grote tournee in China uh, achter de rug. Hoe, hoe kijken ze daar tegen vier van die aardige dames... Uh, <laughs> uh, die nog ook fantastisch kunnen spelen aan... Uh, hoe, hoe, hoe zien ze dat? Nou, we hebben heel vaak beautiful, beautiful. beautiful. beautiful. <laughs> of ze echt de muziek ook mooi vonden. Dat is even tweede. Want maar. Ja. Maar nee, toen moesten jullie heen. nog beginnen, bedoel je? Ja, ja, ja. Nee, maar ze vonden het wel echt te gek. Het was echt vooral na afloop van de concert een soort hysterische tafereelen met knuffelbeertjes en foto's en handtekeningen. En ja, heel uh, gewoon uh, heel bizar. Ja. We hebben ook een aantal maken. keer op universiteiten daar gespeeld. Dat was ook heel leuk voor al die jonge mensen. Die, ze waren echt, uh, er echt helemaal bij. Hm. Dus uh, ja, we, hele bijzondere ervaring. Ja, dan ben je nu weer terug in Nederland. Ga je uh, verder met uh, de voorstelling uh, bij Orkater via Berlijn? Uh, of nee, dit is het, het groepje wat jij eigenlijk, Rosa, vormt met Dagmar Slagmool, ja. ja. de Dagmar Slagmolen. Ja, dat heet Via Berlin. Ja. Um, uh, Muziektheatergezelschap. En uh, wij hebben een co-productie met het Ragaz Quartet en met Slagwerk Den Haag. Uh -huh. En we spelen de voorstelling Home Sweet Home nu uh, dit weekend nog in Bellevue. En uh, we gaan nog door tot half december. Ja, op je kop in de duimpan. Zo was het op Oerol. Dat ja. is in het theater nu natuurlijk wel anders. Ja, ja. Uh, ook weer heel ja en wel anders maar ook weer fijn bijvoorbeeld voor de muziek want in een theater kan je gewoon sta je zeker weten uh, droog en windstil en kan je de muziek kan je echt nuanceren en heel zacht en uh, daar weer de, uh, uh, ja, meer precies in zijn of ja. zo ja. Wat je wel mist vergeleken met buiten is het beeld en het landschap. En die me, ja, meters ver rennen ja, prachtig, bijvoorbeeld. Ja, prachtig. Ja, ja. Home Sweet Home heet de voorstelling. Het is het derde in een, in een drie luik eigenlijk. Hè. Waar, waar, wat is beetje het, het thema van de voorstelling, algemeen? Oorlog. Mm. <laughs> en vooral hoe je daar... De eerste voorstelling was uh, over een echt paar die... Op, nee, Roos, dat kan jij beter vertellen. Oh. <laughs> Nou, dit is het derde deel van de oorlogstrilogie van via Berlin. En, uh, de eerste was Home Sweet Home, speelde zich af aan het begin van de oorlog in Afghanistan. De tweede heette vanaf nu Pilter. Uh, een naaiatelier van zes vrouwen in het midden van de oorlog. En dit gaat uh, over uh, na de oorlog. Uh. Een soldaat die terugkeert een um, vrouw die hem niet meer begrijpt, daar komt het op neer, toch? Ja, of nou ja, ze begrijpen elkaar misschien niet meer. Hij ja. komt terug in een totaal verlaten dorp. Uh, wat je ziet is of de restanten van een dorp... of misschien is het al net in wederopbouw. En uh, je gaat eigenlijk helemaal mee in het hoofd van die soldaat... en hoe hij zijn vrouw weer tot leven wekt. Uh, uh, hoe hij moet omgaan met de draad van het alledaagse weer op pakken en opeens dat, uh, dat hij weer uh, met haar verder wil, ja, ja, wel, ja. maar dat het gewoon heel lastig ja, kan zijn. Dat heeft ze goed uitgelegd, hè? Ja. ja. ja, ja. Heel goed, <laughs> ja. ja. En, en dan zijn jullie ook nog eens het huisorkest van uh, Teil Beckhant, uh, ook dit jaar weer uh, uh, bij de, de tiende van Tel. Wanneer gaat dat weer beginnen, het programma over klassieke het, muziek op tv? Uh, in het uh, voorjaar, maart, april? Ja, we hebben in, in april opnames. weer opnames, maar... Ja. Okay. Dus dat ja. zal dan volgend jaar wel ergens op televisie komen weer. Goed. We houden ja. jullie in de gaten. Ja, uh, Roos ja. Arnold, Annemijn Bergkotten, dank jullie wel. Van het Ragazze kwartet Home Sweet Home vanavond en morgen... in het Theater Bellevue hier in Amsterdam. 28 november in Rotterdam. De debuutalbum Viveren van het Ragazze verscheen op het label Channel Classics. Dank jullie wel. Dank je wel. En nu op naar Bellevue. Ja. De bus. Onderweg naar een optreden. Deze week met... Met Lineke Leroux. Ja, terwijl de dames van Ragazzi hier onderweg gaan naar hun optreden... is Lineke waarschijnlijk al onderweg. Uh, ja, power? ik ben onderweg. Ja, ja je bent onderweg. Powervrouwen, ja. een revue van nu. Uh, je bent zelf ook een powervrouw. Want tijdens de eerste voorstelling brak je je arm... maar je speelt gewoon door. Ja, dat was nou, dat, dat was geen besluit. Dat is gewoon... Uh, ja, dat, dat gebeurt. Dat doe je kennelijk. <laughs> ja, adrenaline of iets dergelijks. Ja, ik denk het. Ja. Ja. Waar ben je nu naar onderweg? Uh, wij gaan nu naar Spijkenisse. Is die voorstelling powervrouwen... want dat, dat, dat, ja, dat heeft natuurlijk een, een, ik zou bijna zeggen, een feministische inslag. Is het ook voor, voor heren aantrekkelijk om naar te kijken? Of juist? Het is, ja, het is zeker voor heren aantrekkelijk. En het is niet zozeer een feministisch uh, verhaal. Maar het, het gaat over allerlei soorten... je krijgt een inkijkje in allerlei soorten vrouwenlevens. En vrouwenverenigingen en uh, verhoudingen tussen vrouwen... En niet per definitie positief ook. We nemen het flink op de hak. Goed zo. Ja, het is, uh, het is een, dolle, een dolle avond is het eigenlijk. Een soort bonte avond. Het zijn sketches en dansjes en liedjes en uh, dat soort dingen. Ja, onder andere met Milène Danjou en Peggy Vrijens. Gaan jullie ook gezamenlijk op weg naar Spijkenissen? Uh, nou, Milène woont in Rotterdam, dus die gaat dat lekker ja. alleen met Sistine. Ja. Die woont daar ook in de buurt. Maar voor ja. de rest reizen we als het kan met z'n allen, ja. Ja. ja. En heb je nog bepaalde rituelen voordat jij uh, daadwerkelijk het podium opgaat? Nou, ik trek mij graag even terug. Een minuut of tien of een kwartiertje. Ik ben graag eventjes uh, apart. Van alle hectiek. Even zin. <laughs> ja, ja even, even, even je mond houden. Even niet meer kletsen. Even, even voelen waar ik ben. En, uh, en dan op. Ja, en ja. Herken je je ook in een van de, van de rollen die, die gespeeld worden in de, in de voorstelling Power of Dat weet ik eigenlijk niet. Ja, God, ik speel ze zelf. Dus als zodanig herken ik het erin. Want ik heb er een deel van mezelf ingestopt. En er zijn ook een aantal zeer onsympathieke dames die ik speel. Dus dat is. Je ziet wel aardige kanten van jezelf. Gaat de tour nog lang door? Eind februari. Het is dus, uh, nog zeker ja, twee, drie maanden, ja. Ja, nou, daar heb je ja. nog even te gaan. Uh, nou, ja, heerlijk. En, en weet je toevallig of er nog kaartjes zijn vanavond in Spijkenissen? Volgens mij zijn er nog kaartjes, ja, in Spijkenissen. Goed, ga ik Het dan zit zien. aardig vol, vol, maar het zou ja. leuk zijn, ja hoor. Dus ja hoor. Al plek plek. Veel plezier vanavond. Dankjewel. Lille Roef, dat was vanavond in Spijkenissen. Dinsdag Pauwenvrouwen in de Kom in Nieuwegein. Woensdag Theater, de Storm in Winterswijk. Pauwenvrouwen is tot en met zondag 23 februari om precies te zijn te zien in verschillende theaters in het land. Goed, um, straks na het journaal van uh, 4 uur... dan praat ik met Geert Lagerveen en Leopold Witte over de opera Carmen. Ze hebben een uh, opera geregisseerd bij Opera Zuid. En Jody Pijper, die komt langs, die heeft de film 20 Feet from Stardom gezien op het ITVA. En de 80 seconden, uh, die krijgt u ook. Dat alles en meer zo dadelijk. Na het journaal van uh, 4 uur. Tot zo. Opium. Avro.